Een voorspoedige start, maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Klopt we met het NOS Journaal. De AEX is voor het eerst in 18 jaar boven de 600 punten geëindigd. De Amsterdamse beursindex sloot net om half 6 op ruim 602 punten. door de laagte kiezen veel beleggers voor aandelen met de prijs opdrijft. Sjoefonsen hebben daar nog veel wat hen kunnen behalen met hun beleggingen, alweer dat niet opgelopen de lage spaarrechten. De Sinterklaas en de twee zwarte fietsen zijn gisteravond in Den Haag uitgeschoven en aangevallen door een goed beheerder. Een van de beheerder filmen het incident. In de video is te zien dat de jongeren achter de Sinterklaas en de Pieten aanlopen en dat iemand iets naar de Sint-Klaas en een duw geeft. Er is geen aangifte gedaan. Hallo iedereen! Happy holidays! Christmas! Enjoy this season! De de dat het is beeld is opgevallen. Waarschijnlijk door de wind. Niemand recht zult blij het Happy In eerste instantie. de artiesten. de de artiesten. Stuur de beeld de de artiesten. Stuur de artiesten. de de de de de eerste achter onze beeld die soms de alle hoofdlijdende kolonie is, is we... nu gerepareerd zodat het allemaal. Een... Op... Nederland. Nederland en Duitsland willen dat de voormalige Noordgrens van het Romeinse Rijk op de 300 van de UNESCO komt. Die grens liep 2000 jaar geleden dwars door Nederland en Duitsland. In bijvoorbeeld Rijn, Neven, Leiden en Arnhem zijn de sporen van wachttorens en legerkampen te zien. Volgende zomer wordt er een besluit over genomen. De het weer, vlak kluit het wat op met minimaal rond de 7 graden. Morgen overwegend droog en een matige westerwind. Smiddags, zonplatform is zo, 9 graden. Dit was het Nationaal. Dit is Op de A1 als we de avond zorgden, dan de op de aan de avond spoort. We is nu te draaien de nacht die.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 <laughs> en we openen het tweede gedeelte met. Uh, even kijken met. Uh, met uh, ja, Earth in the Fire en Het Life Goes On. En daarvoor draaiden wij. Uh, we sloten het uur af met The delegation en put a love on me. Ja, het is maar dat je het allemaal weet. Ik zeg goedenavond, is leuk dat je luistert. Uh, ja, 18 uur 9 is het nu. Het is buiten zo'n 4 of 5 graden. Uh, het wisselvallig weer, met een beetje wat En straks ga ik meer over het weer vertellen. Dus het weekendweerbericht komt er straks aan. Maar is wel een hele leuke reis, dus, hoor. Uh, erg in uh, op 90's parties. Dus, ja. Ik heb het over Le Verde. En Casanova. I much Casanova. Me and Romeo ain't never been friends Can't you see how much I've been in love? Gonna sing it to you time and time again Oh, Casanova! Casanova. To be my wife Time is so much better spending baby With a woman Just like you In my life James and Chloe. You look so good, you look so beautiful. Don't you feel nice? Sweet and sexual. Your skin is soft and you're You're a precious diamond, baby stay with me. As you coming closer, pressure disappears. Baby, take it over. Everything's so clear. Yo in the, the 12 is a fooling for fuck's fuck. Precious little diamond. De draaien we trouwens Rick James en Klo. Ik zei het al, um, we gaan het weerbericht even met je doornemen. Opgesteld door de DNOS. NOS, uh, de app, zeg maar. Of, uh, geen teletext nee. Gewoon app, uh, van de NOS. Tot laat in de avond buien. Het is uh, overwegend bewolkt. En het uh, regent van tijd tot tijd. Af en toe is het droog. De temperatuur ligt tussen de 5 en 11 graden. Van zuid naar noord. De stevige zuidwestenwind maakt het guur. Ja, dat klopt. Sint-Klaas is het land al uit. Dus uh, jongens, kom op, weg met die wind. De buien houden tot laat in de avond aan. Dus nee, vanavond... Paraplyma heeft je uitgehaald. Pas vannacht komt er hooguit uh, een enkele exemplaar voor. Wie dit verzit, jongens. Een exemplaar. Ik neem aan een bui voor. En dan ligt het kwik uh, rond een uh, graad of zeven. Uh, dus het wordt vannacht uh, zeven graden. Ja, het is maar dat je weet. Uh, Morgen is het meestal uh, morgen uh, is het uh, meestal droog. Alleen in de ochtend ontstaat er met uh, name in de noordelijke helft van het land een bui. Vooral in de middag komt de zon tevoorschijn. Het wordt uh, morgen Zo'n 8 à 10 graden. Toch wel een lekker weertje, dat ik zo. Echt. Het uh, nee, is geen kerstmarkt, weer hè? Kerstmarkt, uh, weer. Dat, dat, ja, nee, dat, dat, dat moet snel voorbij komen, natuurlijk. Dus ja, nou, goed. Van de week nog tot 7 uur ben ik bij. Leuk dat je nog, uh, nog gaat luisteren. Ben. Je mag uh, nog op uh, via de website uh, danceradio.nl uh, kun, je, kun je een plaatje achterlaten. Uh, moet ik hem wel bij me hebben? Moet er wel een systeem staan, moet ik zeggen. En uh, mocht je nog wat tips hebben voor de aankomend weekend? Uh, laten we ook even wachten. Ja, ja, ja. Ik ga van het weekend, uh, ja, ik heb een DJ-klus en ik heb een verjaardag zondagmiddag. Uh, ik ga vanavond naar Ajax, Ajax tegen Willem II. Ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden vanavond. Ik hoop toch wel uh, een paar Ja. En dan komen de deze woestig, woestige woestige is het volgens mij. Ah ik zeg Valencia. Ik ja. ben een beetje druk daarmee. Ja, ja, ja Gelukkig ben ik vrij dus. Kan er allemaal naartoe. Ja. Zometeen gaan we cyanide draaien met Hey Mr. Tietje, ja, Goedemiddag. Hier is wel Downing. I love cream. I've had loves in my life the By someone never has love been so Christmas time. George Benson hier op Dance Radio en CFM en give me the night. We hebben natuurlijk afgelopen jaar overleden. Veel te vroeg. En de woorden rijden we. Shaka kan! En wat je kan doen voor Ja, ja, ja, ja. ja. Mocht je nog uh, wat leuks gaan doen van het weekend? Uh, er is in Haarlem een kerstmarkt. Ja, ik heb er geluid aan voorzien. Maar het schijnt uh, altijd heel erg druk te worden, dus uh, ik ga dus ook morgen zeker naartoe. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik moet ook uh, draaien morgenavond, dus uh, dat komt voor mij allemaal wel uh, goed. Zo meteen gaan mijn kleine snijden en de pips draaien. En bougie, bougie, ja. Maar eerst een van mijn uh, favoriete classics, uh, mag ik wel zeggen. Ik hoop dat die uh, ook in de uh, Classic Top 100 gaat komen. Ongetwijfeld. 31 december. Ik heb het natuurlijk over Royce Royce. Hier is de best love. I can't explain the things you do to me. Wat een heerlijke plaat. Wat heb ik die plaat uh, veel gedraaid uh, op uh, diverse radiostations. Lezing <lacht> FM, uh, Dance Radio. Ach, kortom. Uh, in het verleden, in, in de, de discotheek, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. ja. De draaiden we trouwens Royce Royce. En de Bass Love. Miranda, die heeft mij uh, gehabd en die, uh, die vroeg... Uh, Kun je nog een plaat van Bobby's Sturgeon draaien? Nou, die ga ik opzoeken, die ga ik opzoeken. Die gaan we zo meteen draaien, check out de crop. Die ga ik je absoluut garanderen. Dus blijf luisteren hier op dansradio.n en GFM. Door met de muziek. Hier is de Richie Family en I Do My Best. Sweet thing, you're the apple of my eye, your dream come true. Twee minuten voor 6 uur. Dat betekent het einde van mijn uh, programma hier op Zivem uh, Dance Radio. Zometeen uh, James Henry, tot aan 10 uh, uur is hij uh, bij je. Dus mocht je nog muzikale suggesties hebben, laat even weten. Zometeen op Zivem uh, met Zivem het weekend in. Veel plezier, al daar. En zometeen op uh, Dance Radio. Uh, James Henry, tot volgende week. People get on your feet about steps, just follow the beat, it's not so hard to get in the groove, let yourself relax, I'll bet you you move, when you check out this groove, I bet you you move, when you check out this groove, check out this, check out the groove.